10 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Libië wil dat Rusland een nieuwe spoedzitting van de VN Veiligheidsraad regelt. Het Libische regime wil een eind aan wat het Westerse agressie noemt. Dat meldt het Libische Staatsbeersbureau. De Russische premier Poetin heeft het Westen eerder vandaag nog bekritiseerd. Hij is kwaad over de bombardementen op de onderkomers van kolonel Gaddafi. Die aanvallen zouden erop wijzen dat de NAVO-landen Gaddafi willen vermoorden.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 En breng uw stem uit op tvkanon.nl. Dank u wel, maar wel. Tot meteen lekker slapen en morgen gezond weer op. Schalke Man United, een boeiend gevecht. Roland van der Geer, Jeroen Nelson. 63e minuut, nog altijd 0-0. En zo waren een fase nu waarin Schalke het Manchester United een beetje lastig maakt. Met Ferdinand die een hoekschop moet weggeven. Nadat Raoul een aardige actie in huis had aan de rechterkant. Ook na een hoekschop. Nu dus vanaf de andere kant. Farfan die gaat trappen. En zou dit Schalke dan zowaar wat kunnen opleveren? Als Gourado kort wordt aangespeeld, Farfan de bal terugkrijgt. Maar dat is een voorzet van niks. En dat is dan weer jammer, net op het moment dat de supporters van Schalke ook een beetje geloof krijgen dat er misschien toch nog een stuntje in zit. Want voor iedereen die nu pas de radio aanzet en nog niets heeft gehoord, dan wel gezien. Manchester United heeft kans na kans na kans gemist, zeker in de eerste helft wat minder, in de tweede helft. Het is nog altijd 0-0, maar dat is een klein wonder. En Schalke heeft nauwelijks kansen gehad, maar probeert het nu in ieder geval wel. Voorlopig even balbezit voor de Engelsen die via Edwin van der Saar in zijn andere shirt dus een doeltrap hebben mogen nemen. En vervolgens een lange bal richting, ja, richting wie? Richting Valencia. Die staat al op de helft van Schalke. Maar die bal komt gewoon op de borst van Sarpij. Sarpij via Neuer uitverdedigen. De uitverdedigen gaat wat minder secuur in eerste instantie. Kan Fabio ertussen zitten. In tweede instantie hebben de Duitsers toch gewoon de bal. Met van. even aan de linkerkant. Bal moet terug dan naar Sarpij. Die staat drie, vier meter voor de middenlijn. Terwijl het publiek wil dat Schalke aanvalt. Ja, is voorzichtigheid troef. Edu gevonden. En die creëert dan wat ruimte voor zichzelf. Staat wel heel ver van de goal af. Maar schiet wel. Van de meter op 25. Op de goal van Edwin van der Saar. Uiteindelijk geen probleem voor de Nederlandse doelman van Manchester United. Maar hij denkt: ja, ik probeer het maar eens. Misschien zit er eens een rare stuit in. Misschien een rare dwal. En dan kan ik die keeper, die routinier verrassen. Het gebeurt niet. Het blijft gewoon 0-0. We spelen bijna 20 minuten in de tweede helft. Met Ferdinand aan de bal, die uh, kan hem niet kwijt. En dus. Naast zich gevonden, links Vidic. Vidic, de aanvoerder van Manchester United, betreedt de veldhelft van Schalke en open naar de rechterkant, naar Valencia. Valencia kan dat duel niet aangaan, verdedigd door Sarpei En als je dan uh, denkt aan die kant Valencia, die het overigens uh, verder prima doet, dan kijk je toch ook naar de bank van uh, Manchester United, dat uh, misschien toch geen genoegen wil nemen met een 0-0 hier, gezien alle kansen die uh, gemist zijn. En dan heeft... United daar met Ferguson dus nog in ieder geval na nie zitten. Als je het nou hebt over iemand die een assist kan leveren, want dat deed hij al heel vaak in de competitie. Dit seizoen of kan zorgen voor een uh, verrassing individueel, dan zou... Eventueel hij nog kunnen worden ingebracht in de slotfase van deze wedstrijd. Maar het zijn gezegd, Valencia doet het prima. Dus voorlopig nog geen noodzaak om hem te wisselen. Balbezit achterin bij Vidic. Vidic weer naar Ferdinand via Carrick, dat wel. En Ferdinand weer op zoek naar een diepe bal wellicht of dichtbij. Maar daar is voorlopig geen aanbod. En dus maar lang richting Hernandez. En Andes met uh, ja, eerst nog een, een klein duwtje richting Uchida. Uiteindelijk krijgt Schalke de bal via Matip weg. Wat misschien wel een rol speelt in het uh, op de bank houden van Nani. Is het feit dat Arsenal natuurlijk alweer de komende tegenstander is komend weekend. En als je met deze elf voldoende creëert dan laat je het misschien zo. En heb je komend weekend weer wat uh, frisse spelers. Dan overigens de return en dan de wedstrijd tegen Chelsea. Wat dat betreft heeft uh, Manchester United best nog wel een zwaar programma met uh, Schalke overigens. Uh, valt ook geen meeleid te hebben. Komend weekend spelen tegen Bayern München en dan weer uh, tegen Manchester United. Ook dus zware week in Kelsenkirchen. Rooney met het uh, 5 meter voor de midden voor het strafschopgebied de paas. En uiteindelijk de goal van Ryan Giggs. Juist hij maakt dit doelpunt op het moment dat uh, Rooney de bal heeft in de as van het veld. Het erop lijkt dat hij met het rechterbeen. Op jacht gaat naar het schot, geeft hij een steekbal. Goed gelopen door Ryan Giggs, die dan ineens voor Manuel Neuer staat. En dan uiteindelijk is daar de verlossende goal van de 37-jarige Welshman. Goede vrijheid gecreëerd door um, Rooney, die nog eventjes versnelt. Dan uiteindelijk die paas geeft, ja, er is niemand die Giggs oppakt. En dan kan Neuer voor de eerste keer de bal uit het net gaan halen. 1-0 Manchester United, Ryan Giggs. Ongelooflijk, we hebben het uh, al eerder genoemd vanavond... Giggs zo belangrijk in die uh, dubbele ontmoeting tegen Chelsea. Drie keer als aangever bij alle goals van Manchester United. En nu 37 jaar in zijn 125 e Champions League wedstrijd. Zijn 26 e goal. Nu een keer niet de aangever, maar wel de afmaker. Wat een geweldenaar is dat. Ryan Giggs en de dik en dik verdiende voorsprong van Manchester United. Dat wellicht nu doorgaat nu Schalke misschien geslagen is. Bob zit voor Rooney, weer in de as van het veld. Ook. Hij ziet nu weer de ruimte bij Valencia. Aan de rechterkant de hoogte van het schafstroomgebied. Komt die bal richting Kiks. schiet hij weer. Maar nu schiet hij hem een meter naast de goal. Ja, hij was er weer, hij was toch weer op kousevoeten daar. Dat schafstroomgebied binnengeslopen en ziet die bal voor zijn voeten komen. Die in eerste instantie niet voor hem bedoeld is, maar hij komt er nog eenmaal. Hij zet zijn linkerbeen tegen, maar produceert slechts een afzwaaier. Waardoor Manuel Neuer nu een doeltrap kan gaan nemen voor Schalke 04. Inmiddels de 23 e minuut van de tweede helft. Bal komt wel terecht. Op de helft van Manchester United. Maar worden even zo makkelijk weer ingeleverd. Bij Park die dan met zijn routine er weer simpel een ingooi en overhoudt. Door de bal even tegen Oeshida aan te schieten. Ingooi voor Manchester United. Weinig haast. Evra gaat dat doen. Een meter of tien over de middenlijn aan de linkerkant. Ja, de trainer van uh, Schalke is er ook gewoon maar bij gaan zitten. Ja, iedereen zag dit natuurlijk aankomen. Misschien was er nog wel wat hoop in de Duitse harten. Op een verrassing op een ene uitval als je de nul maar kan houden aan de andere kant. Maar nu is het uh, in ieder geval wat dat betreft gebeurd. En gaat Manchester United wellicht op zoek met het drukke programma. Zoals jij al eerder zei. Arsenal, Chelsea. Zes punten voor in de competitie. Naar een uh, beslissing in deze wedstrijd. Zodat je lekker volgende week rustig aan kan doen met 0-2 en 0-3. En laten we wel wezen dat het zou vanavond mogelijk kunnen zijn. Als Manchester gewoon doorgaat. Hoef je je ook geen zorgen te maken over de return. Hier gaat bijvoorbeeld de volgende kans komen voor Rooney. En 0-2. Daar is hij dus. De bal is gebroken. Het is gebeurd. Nu gaat het hard. Rooney aangespeeld door Hernandez. En Rooney blijft ijskoud oog in oog met Neuer. En rond het af in een paar minuten tijd is het gebeurd. In een paar minuten tijd kan Manchester United heel voorzichtig naar internet de tickets gaan boeken. Het zullen geen vliegtickets worden of misschien wel naar Londen. Je kan het ook rijden. Maar in ieder geval de Champions League finale met anderhalf been. Daar staat... Champions League finalist Manchester United bijna in. Want dat kan toch bijna niet anders naar de 0-2 van Rooney. Die uitstekend wordt vrijgespeeld door Hernandez. De vingertoppen van Nooyer komen nog wel in de buurt, maar kunnen niet keren. Ja, Ronald, het is gebeurd. Het is dik en dik verdiend. Papadopoulos is in de achtervolging op hem, maar kan hem gewoon niet bijhouden. Maar Tiep weet niet wat hij moet doen. En Hernandez zal toch ook wel geschrokken zijn van de vrijheid... Die hij had, ja, Manuel Neuer is uh, voor de tweede keer gepasseerd en wordt er eigenlijk moedeloos van. Rooney en Giggs dus uh, de makers van uh, de treffers op uh, deze... Dinsdagavond in Kelsenkirchen. Terwijl er nu een gele kaart komt voor Sarpij. Verdediger van Schalke 04. Hij kan het leiden. Kan in elk geval nog mee naar Manchester voor de return. Wat zoals al eerder gezegd, hij niet op scherp. Dat geldt voor Papadopoulos, voor Gourado en voor Raoul. Maar Sarpij krijgt voor een overtreding op deze Hernandez een gele kaart. Een overtreding die hij maakt van achteren. Op het moment dat Hernandez hem kwijt lijkt te zijn. Blijft wel een vrije trap staan op een leuke plek voor Ryan Giggs die wel wat moeilijk kijkt. Even wacht wie er allemaal meekomen. Wie er allemaal van plan zijn om te anticiperen op zijn vrije trap. Daar komt hij dan, Ryan Gix. Eens kijken of je bijvoorbeeld uh, Ferdinand of Fidets kan bereiken. Of uh, zijn die zelfs gewoon achtergebleven. Ja, dat is het geval. Omdat er ook geen noodzaak is om risico te nemen. Manchester United geroutineerd weet dat het deze wedstrijd gaat uitspelen. Weet dat het deze voorsprong gewoon gaat meenemen naar Old Trafford. En dat het daar gewoon een feestje gaat worden volgende week. Want uh, ja, er moet toch wel een wonder gebeuren. Zeker nog, het is met dit verschil, denk ik, nog nooit gebeurd. Wil Manchester United dit goed gaan maken? 0-2. Of Schalke dit goed gaan maken? 0-2. Een riante uh, uitgangspositie. En ja, United gaat gewoon verder met Valencia. En nu aan de rechterkant Sarpij, de directe tegenstander. Sarpij troeft in dit geval Valencia af. En zo kan Schalke uitverdedigen. Het is een mooi uh, Champions League avontuur geweest tot nu toe. Met als hoogtepunt het duels tegen Inter. Maar het is nu feest in de arena of Chalk en het feest wordt gevierd door de Engelsen. En dat uh, doen ze met uh, verve terwijl Escudero nog in het uh, veld komt bij Chalk 04. Een verdediger Sergio Escudero, 21-jarige Spanjaard, die aan het begin van het uh, seizoen is overgenomen van Moersia. En hij komt, en dat vind ik ook wel logisch voor Sarpij. Die net een gele kaart heeft gekregen. Die het lastig heeft achterin. En wat Schalke niet wil is vernederd worden. En met tien man is die kans groter dan met 11. Dan maar een verse man erin. En sarpijn naar de kant gehaald. En Escudero mag dus de wedstrijd gaan volmaken. Dat is nog een goede 20 minuten. Maar ook twee wissels bij, ja, bij Manchester United. Ook daar gaat gereageerd worden. Andersson en Skols. Komen in het veld en de man waren toch de laatste week omdraaid bij Manchester United. Gravier Hernandez gaat uit het veld. Voor hem komt Andersson en de tweede man die uh, plaats zal moeten maken. Ik denk dat het Giggs is voor Scholes, maar we moeten nog even park, wachten park, park, of het... Uh, park, park. Park. Ja, nou, dat is ook een uh, man die wel wat uh, zuurstof kan gebruiken. Park eruit en Scholes dus voor hem in de ploeg. Ook een uh, mooie speler die maar gewoon dan op de bank zit, Scholes. Zo uh, komt er wel wat in bij Manchester United. Dat uh, moet toezien hoe het balbezit voor Schalke is. Achterin de man met masker, maar hij uh, heeft weinig redding kunnen brengen. Behalve uh, dat hij nu de bal inlevert met Zelder. En moet toezien hoe de volgende aanval van Manchester United daar is. Fout van Metzelder. Maar wordt het ook afgestraft? Nee, Valencia komt dan niet langs Zelder, Die het dus uh, een beetje herstelt na een... Verschrikkelijke paas zegt op het midden, zojuist van de routinier achterin. Aan de kant van Schalke. En Schalke wordt op dit moment gewoon even weggetikt. Nu ook aan die kant met Valencia. Zijn voorzet is dan zwak. Maar daar komt er de volgende bal. Nooer komt er wel uit, maar kan er vanaf blijven. Het rommelt, het kraakt, het piept. Nadat het zo lang goed is gegaan voor Schalke, is het nu echt gebeurd. En is het ook stil in de Arena of Schalke. En zelfs Neuer heeft ze niet kunnen stoppen. En we zien typische Engelsen nu juichen en feestvieren in Gelsenkiezen. Ja, we wel een biertje drinken vanavond in de stad. Als die... 35.000 liter tenminste niet toereikend is op deze dinsdag. Als uh, Manchester United nog altijd het bal bezit uh, heeft op de helft van uh, Schalke. Met Evra, met Giggs. Die gaat weer eens iemand de diepte insturen. Dat is stond volgens mij, die nieuwe man. Maar die wordt in dit geval verdedigd door Matip. En Uchida is dan maar bereid om die bal lang naar voren te schieten. Op hoop van zegen. Kijken of Edu en Raoul er iets mee kunnen. Nou, in eerste instantie wordt dat verdedigd. In tweede instantie kan Schalke dan wel weer overnemen met Varfan. Farfan speelt in. Zo komt de bal via Edu aan de rechterkant terecht. Farfan doorgelopen. Bal is niet te halen. Wordt ook nog even vastgepakt door Evraat. Uitverdediger van Vidić. We zitten. Hoe ver verwijderd van het eindsignaal? Nog een ruim kwartier. Dat is een lange weg voor Schalke. Als de bal naar voren wordt gespeeld door Vidić En Vidić daarmee Rooney niet bereikt. Rooney, overigens, die nu toch zijn. Derde dit seizoen in de Champions League heeft gemaakt. Hij scoort gek genoeg dit seizoen niet heel veel. Vorig seizoen uh, meer dan nu. Tien in de competitie, nu drie in de Champions League. Maar oh zo belangrijk omdat hij ook dreigend is. En bovendien heeft hij hier iemand naast staan die inmiddels ook levensgevaarlijk is. En dat helpt ook niet. Als je trouwens kijkt naar de competitie, daar heeft Berbatov er 21 in liggen. En die is er dan niet eens bij. Overtreding op Edu gemaakt. En een vrije trap voor Schalke. Dat uh, het van afstand wellicht een keer kan proberen. Iets aan de linkerkant van het strafschopgebied, Hoe ver zal het zijn? Ik denk een meter of 25. eens kijken of Van de Sar weer eens een keer in actie kan komen. Is dat Raoul die zich uh, daarvoor meldt? Ja, Raoul wil toch nog wat een stempel drukken op deze wedstrijd. In de geschiedenis uh, was hij er drie keer verantwoordelijk voor dat uh, Manchester United uitgeschakeld raakte in uh, de Champions League. Maar toen droeg hij nog... Het witte shirt van de koninklijke. Nu speelt hij wel in een koninklijke shirt. Het koningsblauwe van Schalke 04. Farfan en Raoul achter een bal. Die Farfan gaat trappen. Maar naast de goal van Van de Sar. Vruchteloze poging van de man uit Peru. Die zich zo had verheugd op uh, deze wedstrijd. En toch ook wel het idee had van ja waarom zouden wij niets in te brengen hebben tegen Manchester United. Kijk eens wie wij in eigen huis al geklopt hebben. Nou hij uh, heeft wat dat betreft ongelijk gekregen. Want Manchester United was toch... Van een andere orde dan Inter blijkbaar dit seizoen. En nou, van een verschil. andere orde dan Zoals. Valencia. Als je daarover nadenkt, dat is echt ongelooflijk. Ja, Inter is niet het Inter wat vorig seizoen de Champions League heeft gewonnen. Dat hebben we natuurlijk al gedurende dit Champions League seizoen een paar keer gezien. En dat is eigenlijk in deze wedstrijd in Kelso wel extra duidelijk geworden. Paul Kools met nog een kwartier te spelen en een 2-0 voorsprong voor Manchester United. Bal gaat naar de linkerkant van het veld naar Evra, die hem teruggeeft aan Scholes. Nog fris en fruitig, bal naar... Uh... De laatste linie gespeeld waar Ferdinand weer inspeelt op Scholes. Hij nu dus de verbindingsman en Anderson, die andere fitte, is de bal komen ophalen. En zo vers, uh, verplaatst Manchester United het spel heel aardig naar de linkerkant van het veld. Waar Giggs is, de maker dus van de 1-0. Giggs speelt hem af op Scholes. Scholes kijkt even om zich heen. Giggs is weggelopen, maar via Carrick gaat de bal terug naar Scholes. En Scholes weer terug naar Ferdinand. Ja, het is... Aan alles te zien dat dit Manchester United weet hoe het gespeeld moet worden. Waar een andere ploeg misschien naar voren zou gaan hollen. Op zoek gaan naar de 3-0. Denkt Manchester United, it's good, it's fine. We'll take it and we'll leave for Manchester met deze prachtige 2-0 voorsprong. En misschien dat we er, maar daar zullen we geen risico voor nemen, nog een derde bij kunnen prikken. Maar we gaan zeker niet als een kip zonder kop op zoek naar die derde treffer. Als overigens die 0 blijft staan, bij Schalke in dit geval, dan is dat weer een extra... Uh, dimensie voor uh, Edwin van der Saar, want dan heeft hij in de Champions League voor de 50 keer de nul gehouden en daarmee is hij ook weer recordhouder. Ja, ja nee, dat is lachen, niet zo raar als je tot je 40ste doorgaat ja. dat je record op record breekt en zeker natuurlijk als, als doelman. Maar 50 keer de nul, ja. dat is toch uh, aanzienlijk. En Edwin van der Sar gaat daarin slagen als vanavond niet een Raoul of Edu de bal nog langzaam weet te prikken. Als Valencia balbeslid heeft namens Manchester United. Scholes gaat de bal in het opgebied brengen. Daar is Rooney aannemen. Oh. En dan wegdraaien van Matip. En dat lukt net niet. Matip zit er tussen. Ja, ja, dan pakt... Uh... Noyer die bal maar op. Ik dacht misschien is er nog even sprake van een terugspelbal, maar dat is in dit geval niet het geval. En een uh, goede uitwerp van Noyer, Edu. En uh, dan neemt uh, Schalke even over. Ja, ik moest lachen bij dat verhaal van jou voor de vijftigste keer, de nul van de Want De laatste keer dat ik dat uit mijn mond bracht, toen lag hij er twee seconden later in. Dus wat dat betreft uh, noemen ze dat wel eens de vloek van de commentator. Een feit daarvoor brengen. En ik, heb het, dan... ik heb het niet gezegd. Pats, weet je wel. Maar het gaat nu goed. Ik wil er niet schulder aan zijn. Wat dat betreft ja. kan jij het beter <laughs> zeggen dan ik. En heeft Manchester United de bal nu aan de rechterkant. Valencia die hem terugspeelt naar Fabio. Fabio naar Ferdinand. En Ferdinand Breed naar Vidic. Ja, het geeft de gelegenheid. Omdat er weinig gebeurt om uh, naar wat leuke statistieken te kijken. Manchester United in het Champions League tijdperk ging het... Eigenlijk altijd mis tegen een Duitse tegenstander over twee wedstrijden. Dortmund, Bayern, Leverkusen en nog een keer Bayern. Die waren de laatste paar keren altijd te sterk als het gaat om een tweestrijd. Behalve dan die ene keer in 1999. Maar dat was weer één wedstrijd. Die finale waarin het, in het nippertje goed ging voor Manchester. Maar dit zal. Heeft Frans gewoon... Beckenbouwer nooit meegemaakt? Nee, die stonden stond tijdens de die twee goals ja, in de lift. Ja. Die stonden met het hele bestuur in de lift. En die wisten niet uh, wat ze zagen toen ze beneden kwamen. Maar het gaat nu dan. We lopen misschien op de zaken vooruit, maar het kan toch niet misgaan voor Manchester United over twee wedstrijden gezien. Het gaat zo makkelijk, het gaat zo makkelijk nu ook weer als het uh, tikken daar is. En Manchester United weer verder gaat aan de linkerkant met Rooney. Rooney naar binnen toe, heeft misschien nog wel zin in een volgend doelpunt. Rooney kan nog niet schieten en nu ook nog niet. En dus moet hij pasen, als uh, Valencia op het randje van buitenspel staat laat hij dus over aan Scholes. Scholes op de hakken van Rooney die niet eens door had dat hij die bal aangespeeld kreeg. Het was ook niet de bedoeling van Scholes, Rooney liep een beetje in de weg. En als de bal dan aan de linkerkant van het veld bij Carrick is, levert die dan in. Maar Schalke weet helemaal niet meer wat het met de bal moet. Opbezit voor Evra op de helft van Schalke 04. No nou, te verspelen dan aan die invaller. Dat is Kloege. Kloege past de bal richting de as van het veld. ado, weer naar kloegen. Kloegen zit aan de rechterkant, Varvan, maar dat is allemaal een meter over de middenlijn. Varvan gaat dan eens wandelen, ziet namelijk een vrij stuk. Hij denkt, nou ja, daar ben ik meer dan welkom. En kijk, nou toch, Metzelder gaat als centrale verdediger zich ook ineens inschuiven. Nog altijd Metzelder gaat helemaal naar de linkerkant, gaat helemaal naar de cornervlag. En wat haalt hij er uiteindelijk uit? Een hele niet bruikbare voorzet. Een vreselijke voorzet eigenlijk. Die makkelijk door Manchester United verdedigd kan worden. Lange bal richting Rooney. Maar die denkt, bekijk het maar even. Deze bal is toch echt veel en veel te hard. Uiteindelijk heet het eindstation dus Manuel Neuer. Met het balletje aan de voet gaat hij weer een van de backs aanspelen van Schalke 04. Het is uh, nog nou, een minuutje of tien... En dan is deze wedstrijd ten einde. De band is gebroken in de tweede helft door Gix en Rooney. Manchester op het 2-0 voorsprong. Gaat zo meteen wat gewisseld worden na deze aanval wellicht van Schalke met Ushida. Als Nani klaar staat. En ook aan de kant van Schalke staat Draxler klaar. Maar eerst moet de bal dus buiten de lijnen zijn. Of er moet een vrij trap komen. Wil dat plaats hebben als Edu de bal breed speelt. En er misschien de schot van afstand kan komen. En Van de Sar zich nog moet strekken om het schot te pakken. Dus helemaal geen gekke poging van Escudero. Die even aanneemt en een soort halfvolley daarna. Maar Van der Sar is scherp. Ook alert nog in deze fase van de wedstrijd. Bal niet ver genoeg in de hoek. Hij ligt, hij heeft hem klemvast. En zo wat dat betreft nog altijd op weg naar die vijftigste keer de nul. Edwin Van der Sar als die wissels, waaronder dus Nani, nog altijd aan de kant staan. Want de bal nog altijd in het veld. Escudero heeft nu ook weer de bal gekregen van Metzelder. Dan zakt Goedalo wat uit om in de middencirkel die bal over te nemen. Namens Schalke 04. Gaat eens wat aan de wandel, kijkt eens wat om zich heen. En ziet uiteindelijk dat Peer Kloegen hem wel wil hebben. Farfan met uh, Uchida aan de rechterkant. Uchida neemt die bal aan. Farfan gaat dan diep. Uchida kiest voor Edu. Maar die zit niet in het potje vanavond. Edu heeft uh, weinig toegevoegd. Maar dat kun je eigenlijk ook van Raoul zeggen. Is het ze echt kwalijk te nemen? Nee, ze zijn eigenlijk ook nauwelijks bereikt. En het is voor uh, Ranjik op het moment dat de bal over de zijlijn gaat. Een uh, signaal om Gourado te vervangen. Door het grote talent van Schalke 04, Julian Draxler, 17 jaren pas. En ook Nani mag in het veld komen bij Manchester United dan. En voor hem uh, moet Wayne Rooney plaatsmaken. En zo zal Rooney toch met een heel ander gevoel dit stadion verlaten als dat hij dat deed in 2006. Toen hij tijdens de WK in de wedstrijd, Engeland-Portugal... Al na 62 minuten een rode kaart kreeg omdat hij, en dat weet Jeroen Elsof nog als geen ander, want dat heb ik nagevraagd, een Portugese tegenstander in het kruis trapte. En uh, ja, toen kreeg hij rood. Nu gaat hij met een grote glimlach van het veld van ditzelfde uh, stadion. Hij maakte een van de twee goals. Rooney. Zullen we dan een quizvraag van maken of zullen we gewoon zeggen wie die Portugese is. Zeg het maar gewoon. Carvalho was het. En uh, die zat er goed op. Kan je ja, ja. Uh, in, was raak, uh, uh, op YouTube ja. zien. In ieder geval. Ja, inderdaad. Het uh, balbezit voor Manchester United. Even kijken op de klok, 83e minuut, bijna voorbij als de bal bezit voor Evra. Evra eh, speelt in op Andersson, Andersson terug naar Vidic, Vidic naar Ferdinand. En zo gaat de bal weer rond, zoals de hele wedstrijd de bal rondgespeeld wordt door Manchester United. En Manchester United eigenlijk voetballes heeft gegeven aan Schalke. Want Schalke heeft, eh, nou ja, niet gepresteerd, dat wil ik eigenlijk ook niet zeggen, maar was gewoon een maatje te klein... Voor dit Manchester United als Valencia er nog een keer langs is. Valencia met een voorzet nog, geblokt door Escudero. En zo kan Schalke nog uitverdedigen. En wordt het leed niet nog erger, tenzij er misschien met de volgende aanval. Wat gebeurt als Coles de bal weer heeft? Er is geen beweging, dus moet het naar de andere kant. Naar Evra, Evra ook weer ver doorgeschoven. Naar Nani, die heeft er nog wel zin in. Daar komen de bewegingen, daar komt de passeractie. Nani, prima gedaan. Evra in het strafschopgebied, maar die uh, uh, heeft... Niet de voeten zo snel in orde dat de voeten precies doen wat de hersens willen. En dus is hij de bal kwijt. En is het balbezit voor Manchester United. Terwijl wij ook hier en daar wat bekenden op de tribune zien. Bobby Charlton, volgens mij. Yes, sir. Bobby Charlton zit op de tribune te kijken. Het doet dat met het grootste plezier als Manchester United nog eens op zoek gaat naar een treffer. In elk geval naar een man voorin, Nani. Die is natuurlijk nog fris en worstelt zich langs Matip aan de linkerkant van het veld. de hoogte van het schafsomgebied. Nani kijkt eens wat met Ochida in zijn buurt. De bal gaat even terug naar Anderson. Andere invaller. Weer verder terug naar Garrick. En dan lopen die van Schalke 04 gewoon achter de bal aan. Als Manchester United hem via Skulls en Fabio heel gemakkelijk laat rondgaan. Nee, Manchester United het gaat niet al te veel risico meer nemen, Lekker rondspelen en eens kijken of je met het balletje rond... dit rondootje op hoog niveau nog een keer in de buurt van de kan komen. Terwijl het publiek beseft dat Schalke de recht een maatje kleiner is... dan Manchester United. Er blijkbaar geen verwijten zijn voor de ploeg van Ralf Rangiek, die naar behoren heeft gespeeld waarschijnlijk, maar gewoon in Manchester United ze meerdere moet herkennen. De absolute slotfase gaat in bij een 2-0 voorsprong voor de nummer 1 in de Premier League van dit moment, De doelpunten dus van Rooney en Giggs. En dan moet Schalke maar gewoon gaan genieten volgende week woensdag, als het naar Old Trafford gaat, Old Trafford, de the Tearder of Dreams, die bijnaam gegeven door de man die jij zojuist benoemde, Sir Bobby Charlton. Die uh, inmiddels 73 jaar is en uh, wellicht toch ook gaat meemaken dat Manchester United de volgende Champions League gaat winnen. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar het kan natuurlijk allemaal wel in 68, in 99 en in 2008. Winnaar van de Europa Cup 1 schuine streep Champions League. Ook nog verliezend finalist geweest in de recente jaren. En nu dus op weg naar Wembley voor Ferdinand. Bijvoorbeeld extra mooi, want die is uh, opgegroeid in Peckham. Niet Ver verwijderd van het stadion waar straks de finale gespeeld zal worden eind mei uh, de 28 e als ik me niet vergis op een zaterdag. En dan uh, gaat Manchester United het opnemen want dat durven we allemaal te zeggen terwijl we in de eerste wedstrijd pas zitten tegen Real Madrid of Barcelona als Fabio er nog een keer vandoor is. Het staat voor de duidelijkheid 2-0 van Manchester United door de hoepeten van Giggs en Rooney in de 86ste minuut. Als de opening naar de andere kant verplaatst wordt waar uh, Giggs... Nog een keer staat de maker dus van de 1-0. Giks er nu niet langs, verdedigd door Varvan in de overname voor Schalke. Ja, dan wordt Varvan wel erg fel op de huid gezeten. Giggs zegt dan nog even tegen de strijd, zegt hij, ja, wat doe ik nou eigenlijk precies? Nou, iets agressief aanvallen. Ferguson. Kan er wel op lachen. Die staat er vlakbij. Maar ja, die beleeft natuurlijk een fantastische avond. En voelt dat Wembley al langzaam maar zeker naderen. En heeft uh, zeker niet de pest in deze avond in uh, Kelsenkirchen. Met die 2-0 stand voor uh, Manchester United. Met balbezit voor Andersson. Net iets over de middenlijn aan de linkerkant. Speelt de bal nog eens terug naar Carrick. Uh, Carrick dan naar uh, Scholes. Overigens voor uh, Schalke 04 is er na de uitschakeling nog wel kans op een kleine prijs in dit seizoen. Dat is de Duitse beker. Wat op 21 mei spelen. De Koningsblauwe tegen MSV Duisburg in Berlijn. Om de Duitse beker. Voor alle duidelijkheid, uitgeschakeld, Schalke, Bayern, München. Ja, je noemt het een, een kleine prijs. Het is een grote in prijs. Is het uh... is het. Ja, ik zeg een kleine prijs omdat Raoul in de pers liet weten. voordat we de grote prijs kunnen halen in Wembley, kunnen we een kleine prijs halen in Berlijn. Het wordt nu inmiddels een hele grote prijs. Ja. Het is een mooie finale, altijd in Berlijn, met het uh, volle stadion daar. Nou, dan moet het daar voor Schelke maar gebeuren als de goal nog bijna valt. Is het Evra die mee is, hij kan erom lachen. Hij plaatst de bal net naast het doel. Evra in combinatie met Nani. Prachtig balletje over uh, de verdedigers heen. Metzelder is te laat, centimeters naast de paal geschoten door Evra. Die overigens dus dit stadion eindelijk ook met een goed gevoel kan verlaten. Laatste wedstrijd voor hem met dat nare gevoel was de finale... Van de Champions League tussen Porto en Monaco, toen ging het voor hem verloren. Nu op weg dus ook hij naar een volgende finale als Schalke nog een keer mag met Edu. Edu, combinatie zoeken met Papadopoulos. Papadopoulos zoekt daar positie voor de goal, want die kan goed koppen. Dan komt die voorzet van Uchida, maar die uh, wordt uh, onschadelijk gemaakt door Manchester United. Dat nu met uh, Nani aan een counter begint, dan gaat uh, Valencia mee aan de rechterkant. Nou, ze kan rustig even temporiseren. Want Escudero komt dan wel op bezoek. Maar ze zit ook niet heel veel uh, druk op de middenvelder van Manchester United. En zo ja, wordt United wel iets wat teruggedrongen naar eigen helft. Het zal ze allemaal een zorg zijn. Het is uh, uitspelen geblazen. Nog uh, twee minuten officieel. Als uh, nu Ferdinand met de bal aan de voet staat, een beetje staat te dreigen, een beetje aan het zoeken is. Raoul gaat nog eens een keer sleurden, gaat nog eens een keer op jacht naar Edwin van der Sar. Dat is degene die de bal ook heeft gekregen. Hij gaat hem nog één keer naar voren trappen, Edwin van der Sar. Terwijl inmiddels bijvoorbeeld Rooney en Fabio al gewisseld zijn. bezit aan de linkerkant van het veld. Negentigste minuut gaat in. Ik vermoed dat er ook nu... Ja, misschien de wissels niet veel bij zal komen. Het is verder een sportieve wedstrijd geweest. Als Manchester United nog een keer kan uitverdedigen. En misschien zelfs nog een keer kan counteral, doet het rustig aan. Valencia heeft ook een goede wedstrijd gespeeld. Niet te moeilijk, niet te makkelijk, gewoon goed gedaan. De bal terug naar Ferdinand. Ferdinand breed naar Vidic, denk ik. Of durft hij dat niet aan? Nee, Vidic staat daar wat gebogen. Heeft hij dan last van een blessure? Misschien, als Raul daar ook in de buurt staat. waarschijnlijk is dat de reden dat Ferdinand de bal niet breed speelt. Maar Vinic loopt wel een beetje te trekken benen als Evra speelt op Carrick. Carrick helemaal terug naar Ferdinand. Die, Noord, die wordt nog wel even opgejaagd, maar raakt niet in paniek. Als Coles nog een keer wat meters pakt en een tegenstander in de maling neemt. Het gaat allemaal zo makkelijk met Nani. Als Gigs nog een keer vertrekt wil Nani er zelf langslopen. Dat lukt dan niet. En dan dus Schalke nog een keer als de officiële speeltijd er eigenlijk zo goed als op zit. Het is toch een soort vernedering hoor, die Schalke 04 moet ondergaan. Tegen Manchester United. Drie minuten extra tijd nog in dit stadion arena afstoken. Waar de eerste mensen toch al hebben besloten om maar voor de files uit naar huis te rijden. En dat verder wat te geloven als uh, Scholes nog een keer een paar scheep Noyer uit de goal komt. Nou dat is uh, voldoende om verwarring te zaaien. En voldoende in elk geval om deze aanval van Manchester United onschadelijk te maken. Giggs en Metzelder waren bij hem in de buurt. Giggs was natuurlijk heel dichtbij zijn tweede treffer. Maar dat, omdat Noyer uit de goal kwam schrok Giggs daarvan. Wilde misschien ook niet meer ten koste van alles doorzetten. En uiteindelijk dus kon Schalke het klusje klaren. Uchida nog. Met het balbezit. Edu, of dit is Peer Kloebe, die 10 meter over de middenlijn de bal heeft. Dan geeft ze aan Farfan aan de rechterkant. United nu toch terug, omdat men zeker geen goal tegen wil in deze wedstrijd. Kloegen gevonden aan de rechterkant. Dan weer Uchida, ook aan die rechterkant. Komt nog een keer een voorzet. Daar is Fabio met de kopbal in de voeten van Valencia. En die gaat dan aan de wandel. Weet dat er mensen meekomen. Garrick onder meer. En Nani gevonden aan de linkerkant. Nani inmiddels richting het schafstumgebied van Schalke. Nu op die lijn. Nog altijd aan de linkerkant. Dan moet er nu een voorzet komen. Maar Matip dwingt hem eigenlijk richting die achterlijn. En zorgt er ook voor dat hij geen voorzet kan geven. En Neuer heeft dan razendsnel nog die doeltrap genomen. Met de boodschap aan het adres van Peer Kloegen. Ga nog eens naar voren. Kijk nog eens even of we misschien toch een doelpunt kunnen maken... Waarmee we dit thuis optreden en het laatste thuisoptreden in de Champions League van dit seizoen nog een beetje een draaglijkere stand geven. Uh, nog altijd uh, Schalke 04 met het balbezit op de helft van Manchester United. Het komt ook omdat United een uh, rood-blauwe of rood-zwarte muur optrekt voor het eigen strafstroomgebied. En Schalke in een end laat komen. Moet je dat doen? Ja, dat kun je nu doen omdat uiteindelijk Edu wel gevonden wordt voor uh, Schalke 04. Maar geen kracht, dat kan zetten achter een kopbal en dus makkelijk in de handen van Edwin van der Stouders. Die de bal op de grond legt, buiten zijn strafsofgebied aan de rechterkant. Het balletje naar voren gaat trappen. Terwijl Ferdinand in de as van het veld staat te roepen dat hij hem ook wel wil hebben. Maar daar begint Van der Star niet aan. Het is een lange bal die hij zomaar inlevert bij Escudero. En dan Peer Kloegen namens uh, Schalke 04 in de middencirkel. Toch ook niet met al te veel tempo meer. 2-0 is de stand in voordeel van Manchester United. Nou, nog één keer dreigen dan. Misschien Uchida. Uchida, Farfan. Ze komen in het schatstofgebied. Raoul wil dan met een makkelijke voetbeweging... Uh, Farfan nog een keer voor Van der Star zetten. En het is maar goed voor United dan. Dat daar twee verdedigers tussen stonden waar Ferdinand er een van was. Want uiteindelijk kwam de bal niet langs die twee verdedigers. Anders had Varvan, als hij met een hoge snel, handelingssnelheid die bal had kunnen verwerken. Misschien hem nog langs Van de start kunnen schieten. Dat moment is nu voorbij voor Schalke 04. Terwijl de extra tijd er nu op zit. Sterker nog, de wedstrijd zit erop. Het is allemaal zeer, zeer eenzijdig geweest. In de eerste helft had Manchester United de klus al kunnen klaren. is het zeker tien keer voor Manuel Neuer verschenen. De Duitse keeper die uitgroeide tot... Tot helft van de eerste helft, maar in de tweede helft toch moest uh, capituleren op inzetten van Rooney en Giggs in de 67 e en 69 e minuut. En zo een hele wedstrijd aanvallen werd het duel toch beslist in uh, kortweg twee minuutjes door deze twee voetballers van Manchester United. De spanning is voor een groot deel uit de return. Het avontuur van Schalke 04 zal stranden in de halve finale. En met potlood vullen we vast in in de finale op Wembley op 28 mei Manchester United. Roland van der Geer en Jeroen Elsoff bij uh, Schalke 04 tegen Manchester United. Henk Spaan hier in de studio. Ja, uh, zeg het maar, tweede helft. Ja, ze werden overklast en uh, uiteindelijk uh, waren het toch vrij gemakkelijke doelpunten. Maar wel een geweldige paas van Rooney binnendoor op uh, ja. gigs. Ja. Waarom lukt het dan op dat moment wel, wat in de eerste helft nou, ik denk tot denk toch, tien keer toen niet lukt? Nee, maar ik denk toch dat uh, niet Manchester United moe werd, maar dat Schalke moe werd. Ja. En die toch ook in het bekertoernooi nog uh, bezig zijn. Ja, precies. De bekerfinale ja. <laughs> spelen. Uh, tegen Duisburg, volgens mij. Uh, is het puur de vermoeidheid geweest? Is het puur blijven beuken, beuken, beuken, beuken... totdat het een keer lukt? Ja, nou ja, God, uh, het waren ook goede aanvallen. En uh, ja, <laughs> tegen Rooney kreeg je gewoon niet voetballen. Nee. Maar ik begrijp één ding. Dus niet als hij er dan uitzakt naar het middenveld... dat niet iemand hem volgt. Ja, Want hij, hij speelt voor een speler van zijn klasse absolute wereldklasse, speelt hij in een enorme vrijheid. Maar loop je dan niet het risico dat er juist weer iemand anders makkelijker... Ja, maar je dat, dat is je altijd zo. Maar wel iemand maar, uit je linie ja, maar ik, ik, ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat een coach zou zeggen... schakel hun beste man uit. Ja. Maar dat doen ze, hebben ze niet gedaan. Ze hebben alles in de positie gedaan. Kun jij je voorstellen dat Schalke 0-4 uit bij Inter met 5-2 wint? Nee, ongelooflijk. Ze speelden toen echt veel beter. Maar dan moet het niveauverschil tussen Inter en Manchester United ook enorm zijn. Hmm. Dat zeiden Jeroen en uh, Ronald daarnet net ook al. En, uh, maar dat is, het, het, het verschil in niveau tussen deze twee Schalkers was immens. En toch, uh, ik heb natuurlijk die kansen weer mee te schrijven. In de 52e minuut was het toch nog een aardige kans voor die uh, Jurado die... Uh een vrije schietkans krijgt, hij raakt die bal niet helemaal lekker... een beetje buitenkant voet, waardoor die bal... Uh... Ja, ze kregen in de eerste tien minuten twee of drie kansen, ja. Schalke. Voor hetzelfde geld valt hij erin. Ja, ja, dan krijg je dus dat... dat, dat moet Manchester United achter zichzelf gaan aanholen, Maar het klasseverschil was gewoon enorm. Ja, hoe je het ook went of keert, ja. op deze manier was er gewoon niet... Het even, was een soort Ajax-Milan te... in, uh, weet je wel, uh, heel vroeger. Even ja. die eerste uh, europa cup Ja, hij was. deed me ook heel even de eerste helft aan... Uh, uh, Real tegen uh, Ajax. Denk je ja, de ja. overeersing was wel enorm ja. van Manchester United. Ja. Goed, um, de conclusie net van Ronald was dit is klaar. 28 mei ja. Manchester United uh, op Wembley. Ja. Ben je het met met hem eens? Ja, zie is het je. kansloos? Ja. Totaal kansloos. Ja. ja. Ook niet als ze heel erg op de aanval gaan spelen. Nee, het kan gewoon niet. De, uh, het niveauverschil is te groot. Ja. Uh, hoe moet je er dan naartoe? Genieten. Uh, en, uh, fluitend. Ja, fluitend maar genieten van de atmosfeer en het was We mooi. Hopen en, dat je niet wordt geslacht met 6-0. Ja, ja. Leuk maar voor... dat doet Manchester United niet, want die hebben op andere fronten... ook nog een uh, verschrikkelijk programma. Record voor Edwin van der Sar. Ja. 50 Europese wedstrijden zonder tegen goal, de nul gehouden. Verbijsterend. He. Ja, dat is zo zielig voor die Noyer. Die speelt waarschijnlijk de beste, beste helft... die een keeper in de historie van het voetbal ooit gespeeld heeft. En hij heeft er geen fluit aan. Ja. En iedereen heeft het over Edwin van der Sar. En van, van der de de te doen de Ja, en die heeft, heeft geen bal... Ja. Twee schoten van afstand heeft hij moeten stoppen. Maar die heeft in wezen weinig te doen gehad, ja. Ja, We hopen Edwin van der zo zometeen nog uh, aan u uh, te kunnen laten horen. Oh ja, leuk als hij wat over <lacht> Noja kan zeggen. Ja, waarschijnlijk. Ja, daar wordt ongetwijfeld over gesproken. Ja. Ik denk ook wel. Goed, dankjewel weer voor nu. Graag tot de volgende keer. Tot je dienst. Henk Spaan was dat. Zometeen gaan we uh, natuurlijk ook vooruitkijken naar uh, de halve finale, die morgen wordt gespeeld tussen Real Madrid en Barcelona. En we gaan kijken of er nog nieuws is vanuit uh, Amsterdam. Met betrekking tot de ledenraad van Ajax, die momenteel bijeen is. Sport kort. De proloog in de ronde van Romandie is gewonnen door uh, de Spanjaard Castro Viego. Uh, Taylor Finney werd op uh, de 3,5 uh, uh, kilometer lange parcours tweede in dezelfde tijd. Uh, Rabo-renner Dennis van Winden was de beste Nederlander op de zesde plaats. De derde etappe van de ronde van Turkije is gewonnen door Manuel Belletti. Hij won in de mastersprint. De Italiaan nam met ritzegen ook de leidersstrijd over van Valentin Iglinski. En tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in de eerste ronde van de trooi in Wunscher hij verloor van de Duitse Gremel Meijer. Met de nieuwe volleybalbondscoach Edwin Benne aan het roer... moeten de Nederlandse mannen de weg omhoog weer zien te vinden. Vandaag in Rotterdam was de eerste training onder leiding van Benne. In het topsportcentrum in Rotterdam was die eerste training... vooral een kwestie van plezier... Niet al te ingewikkeld doen, gewoon lekker volleyballen. Met blijdschap. En af en toe een verdwaalde bal van Tije Vlam op de microfoon. Ja, zei Tije Vlam. Deze eerste training onder leiding van Benne was spielerij. Ja, ontspannen aan elkaar wennen was het. En uh, het was natuurlijk ook nog niet heel lang vandaag. Maar als het goed is gaan we nog een keer. En langzaam zal het wel steeds zwaarder worden, maar uh, eerst eerste indruk is goed. Daar dacht Jannik van Harskamp een maand geleden anders over. Toen bekend werd dat Edwin Benner de nieuwe bondscoach zou worden, trapte de International hard op de rem. Ja, persoonlijk ben ik er niet zo, niet zo heel erg blij mee, omdat... Uh... Uh, goed, ik, ik denk dat, ik, uh, dat wij als team op dit moment iemand nodig hebben die, uh, die ervaring nodig heeft. En ik denk ja, dat hij dat toch op de, in eerste instantie mist. Van Harskamp was trouwens vandaag niet bij de training. Net als veel andere internationals heeft hij in de buitenlandse competitie nog verplichtingen. Maar goed, Van Harskamp zei een maand geleden nog dat hij erover nadenkt zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Maar na een gesprek met de bondscoach zijn de schaapjes weer op het droge, zegt de bondscoach zelf, Edwin Bennen. Het gesprek dat we hebben gevoerd was gewoon prima, was gewoon zakelijk. Het was gewoon uh, ja, een uitwisseling van ideeën en van uh, ervaringen en van bezorgdheden. Dat hebben we dan gedaan. En daarna is, uh, is alles weer uh, is de weg geëffend om uh, op een goede manier samen te werken. Dus, ik heb er nooit zo uh, druk over gemaakt. Ik, ik heb toen ook gezegd bij mijn aanstelling dat ik wel begrijp... Dat, uh, dat de spelers door een onrustige winter ook een beetje uh, ja, onzeker zijn geworden... zenuwachtig zijn geworden, vragen gesteld van ja, hoe zit het nou en hoe gaat het nu verder. Ja, en dan komt er een coach die ze eigenlijk niet kennen. Nou ja, dan beseffen die spelers nu achteraf ook wel dat ze beter niks hadden kunnen zeggen... dan dat ze hadden wat hadden kunnen zeggen. Ze hebben het gezegd. En, en ja, basta, dan is het ook weer klaar. Uh. Spelers die betrokken zijn, die, uh, die, die, die, die voelen heel duidelijk dat het over, over hun gaat. En over hun toekomst, hun volleybal, hun carrière. Die maken zich daar druk om. En uh, de ene doet het in zijn eigen omgeving. En de ander doet het een keer bij de pers. Goed, uh, de betrokkenheid uh, is in ieder geval uh, is, is aanwezig. En dat is voor mij een heel belangrijk gegeven. Liever zo dan iemand die gewoon meedraait, uh, onzichtbaar is. En uh, ja, waarvan men eigenlijk niet weet wat hij wil of wat hij denkt. Dat is nog eens de positieve insteek. En die is ook wel nodig bij het Nederlands volleybalteam. Want Nederland doet niet meer mee aan de World League... maar speelt vanaf eind mei in de kleinere European League. En dan zijn er nog oefenwedstrijden tegen China... en de Olympische kwalificatietoernooien. Want Londen is nog haalbaar. Tijen Vlam. We, we, we willen nog steeds uh, kwalificeren voor Olympische Spelen. En dat doel uh, komt eind van de zomer al met de pre-pre-OKT -OK en dan de pre-OKT -OK hopelijk. Ja, leg even uit, pre-pre-OKT, -OK pre-OKT, -OK dan heb je nog het OKT. OK en dan voor de mensen die dat niet weten, OKT OK is het Olympisch Kwalificatie -toernooi. Kortom, drie toernooien. Hoe moeilijk is het om die weg naar Londen te vinden? Nou ja, die is moeilijk, maar uh, Edwin uh, herinnerde ons ook al dat alle grote toernooien die gehaald zijn met het Nederlands team altijd over minimaal twee toernooien gingen. Dus een pre-OKT -OK en een OKT. OK en nu is het dan twee wedstrijden extra in de vorm van een pre pre -ok Dus hij zegt: uh, het is wel een lange weg, maar veel langer als dat bijvoorbeeld het Olympisch team uh, gedaan heeft, uh, is het ook weer niet. Van cynisme was vandaag dus geen sprake, niet bij Tijen Vlam en al helemaal niet bij Floris van Rekom. Hij komt van Jong Oranje en werkt al eerder met Bennen. Volgens van Rekom ligt ook de toekomst van het Nederlands volleybal bij de jeugd. Nou oh ja, vooral uh, veel techniektraining. Uh... Mensen opleiden, zorgen dat we in de komende jaren wel weer uh, aanspraak maken voor Olympische Spelen en uh, Europese titels en dat soort dingen. Dat is uh, mijn visie ook en ik denk dat we daarvoor vooral de jeugd nodig hebben. En... Dus opleiden is het, is het codewoord uh, op de weg naar succes? Dat vind ik wel ja, dat vind ik wel. En verder zegt Bennen vooral te gaan hameren op het groepsproces. De groep technisch beter te willen maken en de stemming rondom het team te willen verbeteren. Hoe Bennen dat gaat doen zullen we de komende maanden zien. Uiteindelijk is het de vraag wanneer Oranje weer terug zal zijn in de absolute wereldtop. Boeh, de absolute wereldtop die is ver weg. Laten we eerst maar even kijken of we ergens in Europa weer uh, bovenaan kunnen, kunnen aanklampen. Maar ik neem aan dat, dat is toch het doel? <laughs> Natuurlijk. uiteindelijk. Nou ja, goed, uh, richting 2016 deelname Olympische Spelen is natuurlijk weer uh, een meer groot doel. 28e op de wereldranglijst, dat is onze positie nu. is een positie die niet past bij het Nederlandse volleybal, maar die door omstandigheden wel zo uh, nu, nu een feit is. Ja, en dat langzaam, langzaam terrein terugwinnen. En uh, waar dat eindigt, uh, ja, dat zien we dan wel. Het yeah! Edwin binnen. Was dat de nieuwe bondscoach in een bijdrage van uh, Steven Dalabouts? Misschien weet u het nog: de deur, de deur van het uh, CDA. Het is al even geleden. Ragnar niet mee. weet nu hoe het voelt als journalist bij zo'n deur. Of niet, Ragna? Nou, ik ken de slagboom van Ajax ook al jaren, Robert, inmiddels. De slagboom van Ajax. Ja, je, maar je staat bij... Uh, waar sta je dan? Sta je bij de slagboom? Ik sta, van de in, nee, ik sta inmiddels in de arena aan de rand van het veld. Wel bijzonder, want op die grote schermen wordt nog de wedstrijd... Schalke tegen Manchester United vertoond. De slotfase daarvan konden we keurig volgen. Robbeen junior, daarop was en is nog steeds het wachten... voorzitter van de ledenraad, de man die bij Cruijff is geweest... verschillende keren in Barcelona... Inmiddels lijkt duidelijk dat Johan Kruijf een plek gaat opeisen, een plek gaat nemen, plaats gaat nemen in die raad van commissarissen van Ajax. Het lijkt erop alsof er geen bezwaren zijn, van beide kanten niet, vanuit het kamp Kruif niet, vanuit de ledenraad niet. En dat Kruif dus inderdaad een formele functie bij Ajax gaat uh, vervullen. En voor de rest kan ik op dit moment, zonder dat wij Been nog gesproken hebben, op dit moment in ieder geval zeggen... dat er een benoemingscommissie uh, is geïnstalleerd, is benoemd, met onder meer ook Keën Molenaar daarin. Zijn nog wat namen? vervolgen heer Van Oefelen, is minder bekend. Maar goed, van uh, Keën Molenaar weten we dat hij een goed woordje over heeft voor Johan Kruijf. normaal gesproken, toch? Die zijn twee handen, vier handen op één op buik. En dat is de informatie die op dit moment naar buiten is gekomen. Dat moet allemaal worden toegelicht. Daar horen natuurlijk verhalen bij. En die hopen we zometeen, hopelijk nog voor het einde van deze uitzending... te kunnen optekenen uit de mond dus van de voorzitter van de ledenraad van Ajax. Maar het lijkt erop alsof Kruijf dus daadwerkelijk naar Amsterdam zal komen. Een van de voorwaarden die daar leek te liggen was... kom wel eens in de twee weken naar Amsterdam. Laat je licht schijnen over wat je dan ziet. Laat je gezicht zien. Aan de mensen van Ajax. Laat je gezicht zien op de jeugdopleiding van Ajax. En dat lijkt dus allemaal te gaan gebeuren. Bovendien een benoemingscommissie die een nieuwe raad van commissarissen uh, gaat zoeken. Meer commissarissen moeten er komen. Maar Kruiven lijkt in ieder geval een plekje daarin voor zich te hebben opgeëist op dit moment. Ja, ook voor Theo van Duivenboden was het knelpunt uh, die zes ontslagen. Hè, die er zouden moeten ja. vallen op die, uh, op die jeugdafdeling op de toekomst. Kunnen we dan nu de conclusie trekken dat die ontslagen van tafel zijn? Vind ik moeilijk om dat nu uh, meteen te zeggen. Het uh, probleem daarbij was natuurlijk dat die nieuwe algemeen directeur. meteen op zijn eerste werkdag een brief moest ondertekenen. waarbij er zes man uitgingen. Ja. Je zou kunnen redeneren als Kruif een plek in die raad van commissarissen neemt. dat dat misschien wel gehandhaafd is gebleven, die eis. Maar het is een beetje speculeren op dit moment. Lijkt me onverstandig. Het lijkt me verstandig dat we zo meteen even luisteren naar de voorzitter van de ledenraad. die het allemaal haar fijn kan, kan uitleggen. Het is verleidelijk, maar een kleine slag om de arm in dit geval is niet, uh, niet uh, niet dom. Nee, goed. Dan uh, wachten we dat nog even af. Dus geen uh, tijd aan te geven wanneer, wanneer je dat verwacht. Hè. Dat is allemaal onduidelijk nog. Nee, we hadden begrepen dat hij over een minuutje waarschijnlijk nu naar buiten zou kunnen komen. Oh. Als het goed is, kunnen we dat gesprek zometeen ook nog wel even live meenemen. Joop Schreuder gaat zometeen even met uh, Harry Been Jr. praten. En dan, uh, of Harry Been Jr., Rob Jr. En dan ja. uh, weten we meer. Goed, dankjewel uh, voor nu. Dat was uh, Rachna Niemeijer bij de Amsterdam Arena. PSV kan Orlando Engelaar toch inzetten in de beslissende fase in de competitie. Engelaar kreeg zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord een rode kaart. Maar die is nu geseponeerd. Volgens de aanklager betaald voetbal was een eh, directe rode kaart een te zware traf, straf voor de overtreding die Engelaar maakte. AZ-speler Hector Moreno is wel gestraft voor zijn rode kaart... in de wedstrijd tegen Willem II. Hij is voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Uh, Daardoor mist Moreno de laatste twee competitiewedstrijden van uh, AZ. Die is dus klaar, kan met vakantie. Uh, Real Madrid, Barcelona. Morgen, Bas Stigler, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, ik ben een beetje voorzichtig met uh, het uitkijken naar dat duel. Over het algemeen uh, doe ik dat wel, jij ook wellicht? Maar die laatste vielen een beetje tegen. Het was onbehoorlijk hard en dergelijke. Hoe zit jij daarin? Nou, precies zo. Uh, het wordt ook een beetje gewoontjes. Want als je uh, vier keer dit duel op het programma hebt staan in een uh, tijdsbestek van 18 dagen, dan wordt het ook gewoontjes. Maar je hebt gelijk, het was hard rode kaarten. Dat was gek genoeg met die eerste wedstrijd, die 5-0 in uh, november. Uh, toen Barcelona Real helemaal van de mat speelde, die was merkwaardig genoeg ook al heel hard. Dat zijn we vergeten, omdat dat 5-0 was en leuk. Mm -hmm. Maar die wedstrijd was ook 12 keer geel en 1 keer rood. Hè? Met Sergio Ramos, die toen van het veld werd gestuurd. Ja. Ja. Maar ja, wat daar nu natuurlijk bij komt... is dat uh, Mourinho niet gek is en dacht... na die 5-0, dat gebeurt me niet nog een keer. Dus laat ik dan nou ja, bijvoorbeeld Pepe als middenvelder opstellen. Die heeft zijn elftal zo aangepast... dat dat overwegend naar achteren loopt en afbreekt. Ja, daar wordt het niet leuker van. Nee. Je kan het hem niet kwalijk nemen, ook, maar ja, zo gaan die dingen dan. Madrid op volle sterkte, Barcelona niet helemaal, geloof ik. Met name verdedigend hebben ze wat problemen. Hè? Nee, in Madrid ook niet helemaal, want Sami Kedira is er natuurlijk niet. Die, is, die viel ja. uit in een van die wedstrijden tegen Barcelona. Die heeft echt wel een probleem met zijn hamstring. Die hoopt ergens nog dit seizoen wel weer te kunnen spelen. Maar uh, morgen in ieder geval niet. Nou kijk, Barcelona heeft een paar problemen. Sowieso achterin, want Erik Abidal... die is natuurlijk een maand geleden geopereerd aan, uh, aan zijn lever... Hè, waar die tumor uh, ja. was ontdekt, die is weggehaald. Nou, is dat de linksback? Nou zeg je, dan heb je Max wel nog. Maar die is ook niet inzetbaar, omdat hij een scheurtje in zijn lies heeft... Adriano is ook geblesseerd. Dus de vraag is echt morgen als Guardiola de kleedkamer binnenkomt... wie wil er vandaag alsjeblieft spelen. Uh, want er zijn er niet zoveel je meer. dan kom je tegen Ronaldo dus Ja, zeg. hartstikke fijn inderdaad. Of Di Maria, dat zou ook nog kunnen. <lacht> um, wat daar nu vandaag nog bijgekomen is... is het bericht dat Andres Iniesta heel veel last heeft van zijn kuit. Dat liep hij in de wedstrijd tegen Osasuna op. En die speelt uh, ook niet morgen... Dat betekent dat de deur wel op een kier komt te staan voor misschien wel Affalai. Hoewel het logischer lijkt dat Keita daar gaat spelen. Maar wie weet, Affalai. Maar dus ook geen Iniesta. Ja, dan heeft Barcelona toch wel een paar probleempjes. Um, dan is het zo dat uh, er wat gedoe was over de scheidsrechter. Dat zou geloof ik een Portugees uh, worden. Maar die wordt het nu toch weer niet. Ja, hoe zit dus, dat precies? Dus... De verwachting was dat uh, Pedro Proencia, dat is inderdaad een uh, Portugese scheidsrechter, zou fluiten. Uh, voordat het officieel benoemd was, maar had uh, Guardiola daar al wat opmerkingen over gemaakt. Die uh, zei, Goh, dat zal mijn collega Mourinho leuk vinden, dat zijn landgenoot fluit. Nou, Dat klonk allemaal al meteen wat onvriendelijk. Nou is uiteindelijk, de UEFA uh, heeft een scheidsrechter aangesteld en dat bleek helemaal Proencia niet te zijn. Dat is de Duitse Wolfgang Stark. Nou is Madrid vervolgens boos omdat die ergens het gevoel hebben... dat de UEFA misschien wel van plan was om Provencia aan te stellen... maar door alle opmerkingen van Guardiola nu gezegd heeft... nou doe toch maar niet. En bovendien heeft Stark tijdens het afgelopen wereldkampioenschap... Uh, gezegd dat het een plezier is om naar Messi te kijken. En dan zegt ze ja dat is een fan van Messi. Ja, ik bedoel het is heel zielig. Nou denk ik dat het wat opgeklopt is ook door uh, de diverse media in Spanje, maar als je nou zegt dat het een plezier is om naar Messi te kijken... gewoon echt, ja, echt, ja. dan meen je niet. Ja. Hou op. Van, van dichtbij zelfs. Wat een ondiening. Het werkt ook nog een beetje door in de persconferentie, geloof ik. Uh... Ja, maar goed, weet je, op alle slakken worden ook zout gelegd. En uh, wat ik al zei, het, het wordt ook een beetje opgeklopt. Hè. Als iemand twee woordjes zegt die een klein beetje scheef staan... dan uh. zijn het vier kolommen in de krant. Maar het, het is wel zo, dat het, het ging er wel echt een beetje over. Dus ja, het, het, elke millimeter is nieuws, blijkbaar. Tot slot, uh, kort, wat verwacht je? Verwacht je dat uh, Madrid over Barcelona heen gaat? Of denk je dat Barcelona stand kan houden? Want uh, dat ze aangevallen Madrid, dat mag je wel verwachten, toch? Nou, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar ik echt denk waar? dat het wel ja, thuis ik, de, ik denk dat ze dat niet doen, omdat ze echt bang zijn dat ze dan toch erin lopen bij Barcelona. Ik denk dat ze het weer gewoon heel voorzichtig gaan doen. Omdat ze twee keer toch succes hebben gehad met een wat defensievere manier van spelen. 1-1 ja. in de competitie en die bekerfinale gewonnen. Nou ja, waarom zou je dat dan aanpassen? Ik denk dat ze dat niet gaan doen. Barcelona is danig verzwakt met veel blessures. Uh, heeft wel weer Puyol terug. Die had ook alweer last van zijn hemstring, maar die kan waarschijnlijk wel gewoon spelen. En ik moet ook zeggen dat Real de laatste tijd toch wel wat beter in vorm komt. Dus het, ja. het verschil tussen die ploegen van het begin van het seizoen, toen Barcelona veel beter was... dat verschil is veel en veel kleiner geworden. Dus het gaat echt spannend worden hoor, over twee wedstrijden. Het wordt echt spannend. Dankjewel. Morgen meer Real Madrid ja, tegen Barcelona. Toch zin in de deze ba Ja, Enorm. Ja, Dank je. Jou. Dankjewel hoor. <laughs> Bas Barstichter. 2-0 won Manchester bij Schalke. Ik had u Edwin van der Sar beloofd. Hier is hij samen met Tom Egbers. Ja, dat is wel een hele lekkere uitgangsspeechie natuurlijk... Voor, uh, voor, de, voor de wedstrijd die we nog uh, volgende week moeten spelen in, uh, op Old Trafford. Ja, die moet je nog spelen. Ja, die moeten we nog wel spelen inderdaad. Dus, uh, maar ja, je ziet de eerste helft hoe, uh, ja, hoe we er doorheen gingen eigenlijk. Met ons uh, aanvalspel en uh, de, de beweging van onze, onze spitsen en uh, de middenvelders. Uh, ja, alleen ondanks, of desondanks de keeper zal ik zeggen, die uh, een paar fantastische reddingen maakten. Goeie keeper hè? Ja, is niet slecht inderdaad. Dus uh, die, uh, ja, die hield ze op de benen eigenlijk. En uh, dan kan je gefrustreerd raken. En, uh,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 Je had een groen pakken in de eerste helft en een geel in de tweede helft. Nou ja, Waarom was dat? Ik, uh, op zich is geel en paars zijn mijn favoriete kleur. Dus ik wil graag in geel spelen. Maar uh, op een of andere manier, onze materiaalman had, uh, had, uh, had die andere kleur neer, Die groenige kleur neergelegd. En die uh, is eigenlijk de minste van de drie. En, uh, op een... zeg jij toch waar je in wil spelen? Dat, ja, nou, Er zijn heel veel regeltjes bij de WF volgens mij. Dat weet je denk ik ook wel als, uh, als nos zijnen dus, uh, Maar op een of andere manier heb je iemand een verkeerd, uh, verkeerd neergelegd. Of, uh, of, uh, of de scheidsrechter heeft verkeerd gegaan. Dus uh, hij vroeg mij vriendelijk om even te verkleden in de tweede helft. Dit is jouw kleur, geel. Uh, ja. Uh, ik tel even op, nog zes wedstrijden. Gaan ze alle zes spelen? Ik hoop het. Oh, ja, je wilt ze nu ook alle zes nog spelen? <laughs> nou, het ligt een beetje aan hoe, hoe we ons voeren natuurlijk. En, uh, het, is, uh, het is nu weer een, een hectische periode geweest. En dan komen nog... Uh, ja, we spelen zondag Arsenal weer. Uh, nou, dan de tweede wedstrijd hiervan. En uh, dan Chelsea. Dus ja, het is een belangrijke tien dagen die we, die we gaan spelen. Je gaat naar Wembley, nog één keer. Ja. Nou ja, is dat al zeker dan? Dat is al zeker, ja. ja we, spelen, we spelen nog een... Uh... Ja, die speel je nog, maar je gaat naar Wembley. Nou, laten we het hopen. En dan? Ja, dan uh, hopen we op, op het mooiste einde wat je kan wensen. Zo is het. Edwin van der Sar tegen Tom Egbers. De hele avond hebben we u op de hoogte gehouden... van de ledenraadvergadering uh, in de Amsterdam Arena. Zojuist uh, meldde onze verslaggever Rachter Niemeijer al... dat het gerucht, een sterke gerucht ging... dat Johan Cruijff toe zou treden tot de raad van commissarissen bij Ajax. Uitsluitsel hopen we nu te krijgen van Joep Schreuder... in gesprek met de voorzitter van de ledenraad, Rob Been-junior. De hele avond op u gewacht. Leuk u te zien. Hartstikke goed. Nou, zeg het maar. Die benoemingscommissie die is er. Ja, het is een commissie van voordracht. Uh, daar hebben we de hele avond uh, als leerraad een besluit overgenomen. Er staat uit vijf personen. Kees van Oefelen, Kees Molenaar, Mark Geesman, Rob Been en Kees van Voren. Nou gaat het natuurlijk om dat die benoemingscommissie gaat een raad voor commissarissen samenstellen. En het gaat om Johan Cruijff. Gaat hij een functie bekleden in de raad voor commissarissen? Johan Cruijff heeft zich bereid verklaard...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 En dan moeten formeel nog diverse besluiten overgenomen worden. Ja, maar als ik dat zo hoor, dan komt dat wel goed. Rob Been junior was dat van de ledenraad. Kruift dus lid van de raad van commissarissen binnenkort. En gefarcieerd worden zijn plannen ingevoerd. Dus die uh, ontslagen zijn voorlopig van de baan. Dat kan de conclusie zijn. Goed, dit was de NOS Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer met de andere halve finale. Mooie halve finale. Maar zometeen eerst natuurlijk het Oog. Gepresenteerd door Rob Trip. Goedenavond. Koninginnedag 2011.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 Want vrijheid maak je met elkaar. Cat Stevens, na 35 jaar terug in Nederland. Met Wild World en Morning Has Broken. Cat Stevens, 20 mei in Ahoi Rotterdam. Kaarten via eventin.nl. Alleen oude mensen hebben artrose. Is dat waar? Of niet waar? Ga voor het juiste antwoord.